Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie zoekt getuigen van een grote vechtpartij in Amsterdam. Gisteravond liep het uit de hand op een kermis. Tientallen mensen gingen daar met elkaar op de vuist. Toen de politie kwam, gingen ze er allemaal vandoor. Iemand gooide tijdens het wegrennen een pistool op de grond en dat ging toen af. Deze mensen zagen het gebeuren. Volgens mij. De politie heeft uiteindelijk twee mensen opgepakt. Waarom er werd gevochten is niet bekend. Bij een kerk in Nigeria zijn 31 mensen omgekomen nadat ze in de verdrukking waren gekomen. Volgens de politie waren er honderden mensen bij de kerk omdat er eten werd uitgedeeld. En werden sommige mensen ongeduldig. In de drukte kwamen dus 31 mensen om. Minstens zeven mensen raakten gewond. Een drone met orka geluiden moet ervoor zorgen dat een orca die in Frankrijk in een rivier is beland... weer terug naar de oceaan gaat zwemmen. Het is niet duidelijk hoe die in de rivier terechtgekomen is... maar het dier is volgens deskundigen te zwak om op een andere manier gered te kunnen worden. Een schip in de buurt zou zoveel stress opleveren dat hij dat niet overleeft. En volgende week zit de Britse koningin Elizabeth 70 jaar, op de troon. Speciaal hiervoor maakte de BBC een documentaire over haar. Er zitten onder meer nooit eerder vertoonde beelden in van een jonge Elizabeth. De queen van 96 heeft zelf ook nog een steentje bijgedragen. Ze heeft wat voice overzin gesproken. Families so often treasure their routines. And embrace the roles, traditions and values. That means so much to us. Ik zie het in mijn eigen familie en het is een bron van grote De documentaire heet The Unseen Queen en is morgenavond te zien bij de BBC. Het weer in het noorden is het bewolkt en kan er een buitje vallen. Op andere plaatsen schijnt het zonnetje. Het is 15 tot 18 graden. Morgen meer kans op buien en iets kouder. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Als zij vergeven, zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mij bestaan. Jij geeft mijn hart weer thuis en Ik laat alles maar gebeuren, want mijn grootste geluk ben jij. Als je wilt.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 Heel een bedrogen, je ging er met een vriendin van doen, Maar ik beloof je, het wordt anders met mij. Het wordt anders met mij. Ik moet je niet bekennen, ik wil je graag verwennen. Blijk jij vanavond hier bij mij.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 Yeah. Dat het niet meer gaat verlaat me als het je onverschillig laat of verlaat me als er voor jou gevoel een vijand voor je staat maar omhelst me als je nog steeds bent wie je bent omhelz me als je mijn liefde nog herkent Af omhelzing, als het gevoel vanuit elkaar gaat, maar niet weg. Maar één laatste kant, om je oud te laten zien. Dat ik alles voor je doe en straks je liefde terugverdien. Ik sta me zo voor je oud te drinken. En dat het aan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 Gaf op en liet alles varen. Je verdween uit mijn zicht. Het museum ging dicht. Het museum van an astronaut i'd be floating in midair and a broken heart would just belong to someone else down there Maar ik wil niet dat je gaat Ik wil niet dat je gaat Als ik je zeg Jij bent de ware voor mij Dan is dat meer. Als ik je even niet hoor, als ik je even niet zie, sluit ik mijn ogen en tel ik tot drie. Dan denk ik aan jou, ben jij dicht bij mij? En hoop ik echt, dit gaat nooit voorbij. Als ik je even niet rijd, pak ik mijn jas en ga er. Van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Storm voorbij, ik was reeg, jij zonneschijn.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 per per toeval ontstaan. Ik weet elke dag een keer of drie op mijn cultuur omhulde knieën dat je nooit meer uit mijn buurt bent hebt gaan. Want als je mij alleen al aanraakt, hoor ik engelen gezang. Het is bijna religieus, hoe weet ik godverdomme naar je verlang. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij?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 In lichte laaien kwam te staan Zo stond ik daar Volledig in de gloria Al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende En sans in Mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies Alsof er een engels in je oog liest En waar ik kort geleden nog vroeg Om een heel klein beetje liefde, Kreeg ik nu pakken aan armoede. Het is alweer een hele tijd geleden. Ik zat toen naast jou in de klaar. Nu zijn we weer samen in het heden. Niets verandert, voelt weer precies zoals het was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 tijd weer En zomerheer. zomer hier. Je fout, want als ik jou zie staan, krijg ik het spaans benauwd. Yeah, staat de steken op mijn benen, maar crazy in mijn bowl. En jou zie ik straks drugs, and rock and roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout.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 Fout. Want als ik jou zie staan krijg ik het Spaans me Yeah, Ja staat je zeker over de benen op Crazy in my world. En jou zie ik zegs drugs en rock and roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout. Yeah. Geef me nou niet op over uren in mijn kop. Maar hart sprik eindelijk hardop, laat ze nu niet meer gaan. Nee, geen aan. Je bent nooit meer alleen. Oh ja, vertrouw me. Want als je valt, vang ik. Maak ze naam waar, want de zon schrijft Het station met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Everybody hates Mondays, don't you agree now It's okay to have one drink, and this one's on me now We can start a party in an Uber Life is way to shorten, that's the truth, yeah Turn it with fun, babe we go one way Can we we'll just pretend It's already the weekend you Give me that feeling Get up all your weekend So let's lose track of time Dance till that Friday night, night. We'll Pretend It's already the weekend If You're a freak like me Party, sleep, repeat We're going one, two, three It's a remedy over. Just a little warning. we ain't stopping, can we just pretend it's already the weekend? Give me that feeling, get a bottle of weekend So let's lose track of time. Dancing on like Friday night. Pretend, it's already the weekend. You're a freak like me. While you sleep, repeat, we're going one, two, three. It's a remedy.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 6.9 is zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Hoe EN verder? Zit jij <stelling> van beweegt? Zo vaak verspild. Want ik kan jou niet geven wat jij van me wilt. Alle ruzie's ten spijt. Ik heb je bezit, maar ik heb er niets van geleerd. Laat me gaan. vind je weg met een ander. Laat me gaan, laat me los. We samen op geluk en verdriet. Nu verkies ik de ramen. Al zonder dat jij het ziet. Neem maar die keuze nu jij dit maar weet. Want liefst gaat het, wat is licht. Laat me gaan. Dan vind je weg met het andere.